Welkom bij een hele nieuwe serie van Eindtijden en Profetie. Jan van Barneveld, ook heel hartelijk welkom. Al de zoveelste serie die we samen mogen de, gaan maken. De vijfde volgens mij. Ja, we hebben ook nog eens een keer tussendoor uh, eentje gemaakt uh, van een paar afleveringen. Dus het kon ook wel de zesde zijn, maar ik ben zelf het tellen een beetje kwijtgeraakt, maar wel goed. Ja, ja. Ik wil nog even naar de kijkers terug. Uh, er zijn heel wat vragen binnengekomen. We gaan vandaag in deze eerste aflevering van deze nieuwe serie... ...gaan we gewoon een aantal vragen beantwoorden die we hebben uitgezocht. We hebben ze natuurlijk niet allemaal kunnen doen, maar een aantal hebben uitgezocht. En die gaan we nu bespreken. Oké. Okay. Ja. Ik heb hier een, een eerste vraag van een, een meneer Jan Nieuwenhuizen. En die heb jij ook voor je liggen. Ja. Moet ik beginnen? Of ja, je mag is? beginnen. Oké. Okay. Ja. Nou, hij vraagt uh, twee dingen. Eerst over het Israël naar het vlees. Zijn er dan twee Israëls? Uh, leg dat dan uit. Israël, uh, hij bedoelt natuurlijk op Israël naar het vlees. Dat is dan dit Israël wat we zien. Ja. En Israël naar de geest. Dat zou dan de gemeente zijn. Uh, Israël naar de geest. Dat wordt dan nergens genoemd in de Bijbel. Maar we moeten toch even de Bijbel laten spreken. Wat bedoelt ja. Paulus in 1 Korinther 10 vers 18. Mm -hmm. Met Israël naar het vlees. Nou, dan moeten we maar even kijken. Want de Bijbel zegt dat. Hij zegt hier. Ziet. Hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. Hebben, zij niet, hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar. Waar gaat het dan? Het gaat hier naar het normale Israël. Ja. Ik heb er een aantal uh, andere vertalingen op nagekeken. Bijvoorbeeld de Engelse NIV. Mm -hmm. En daar staat, consider the people of Israel. Ja. Kijk maar eens naar het volk Israël. En anderen die spreken over het aardse Israël. En weer andere. de nieuwe Bijbelvertaling zegt, kijk eens naar het volk Israël. Ja, het is ook trouwens goed om soms diverse vertalingen erbij te pakken. Ja, nou, dat moet je altijd doen. Ja. Want uh, vertaling is ook, wordt ook vaak gekleurd door de visie van de vertalers. Ja. Dus ja. Wat, wat wil je bedoelt gewoon Israël naar het vlees, gewoon wat er bij Israël mm -hmm. gebeurt. En dat heeft niks te maken met een tegenstelling van Israël naar de geest. Dat nee. is het eerste wat uh, de heer Nieuwenhuizen vraagt. Het tweede... Okay. ...vraagt hij naar Galaten 6, vers 15. Daar staat over het Israël gods. En daar heb ik natuurlijk allerlei uh, beroemde exegeten op nagekeken. En de ene zegt het is de gemeente... ...het andere zegt het zijn de Messias beleidende joden. Maar wat staat er in het verband? Uh, het Israël gods, dat is Galaten 6, vers 15 zegt hij mm -hmm. dat. Hij zegt besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets... Zat in die tekst. Ja. Uh, besneden zijn, dat zijn de Joden natuurlijk. En niet besneden zijn, dat zijn de gelovigen uit de Heiden. Dus het gaat over twee partijen hier. En het, het enige wat belangrijk is, zegt hij, of men een nieuwe schepping is. Ja, daar zijn we het over eens. Dat ja. is de wedergeboorte die we, in de Heer ja. Jezus meemaken. En die iedereen ja. meemaakt die mm -hmm. tot geloof komt. En alle die zich naar die regel richten, is uh, besneden zijn of niet besneden. Alle die zich richten naar de regel dat je een nieuwe schepping moet zijn. Eh, daar komen vrede en waardmatigheid over hem. En, en ook over het Israël gods. Ja. Dus dat is die andere partij. En hier wordt Israël gewoon het Israël gods genoemd. Wat overeenstomt met andere leerlingen van Paulus. Want ze blijven geliefden onder vader wil, zegt Paulus in Romeinen 11. Ja. En ze blijven het uitverkoren volk. De roeping... En de, de genadegaven van God over Israël zijn onberouwelijk, tot op de dag van heden. Dus dat Israël gods is gewoon Israël, wat door velen zo laatdunkend Israël naar het vlees gedoemd wordt, enzovoorts. Ja. Nou, broeder Nieuwenhuizen, ik hoop dat u tevreden bent. En dan gaan we... Mogen we een volgende vraag? Ja, zeker. We mogen zeker naar de volgende vraag. Ik zie een, een mailtje van Marix en Kater. In de Bijbel lees ik over een duizendjarig rijk. Ik heb al best wat over gelezen en gehoord. Wat is het nut van het duizendjarig rijk? Heb ik nog niet beantwoord gekregen. Wat ja. het nut is van het duizendjarig rijk. Wat ja, het nut ervan is. <laughs> nou, dan willen we ja. snel even de, de eindtijd leren langslopen. Ja. Uh, er komt een rijk van de antichrist. Openbaring 13, ja. het beest. Uh, er worden veel populaire uh, science-fictions over gemaakt. 666. Uh, 666 ja. en allerlei populaire... Eh, ...boeken worden erover geschreven... ...en eh, bijna iedereen is al voor de antichrist uitgemaakt... ...momenteel maakt Obama een goede kans... maar ja. eh, eh, eh, ijverige rekenaars die maken bij iedereen bijna 666... ...tot op Sola toe. ...en wie weet wie er allemaal nog meer komen... ...maar dan komt een Rijk van de antichrist. Uiteindelijk, uiteindelijk zal dat komen... Het en komt, ja, wie ja. het is weten ja. we nog niet... Nee. ...maar het zat er dichtbij... Ja, want je merkt dan wel zeg maar, dat de voorbereidingen gaande zijn... Ja, ja. maar dan komt... Het duizendjarige rijk. Kijk, de mensheid kiest altijd verkeerd. Dat is de tragiek. Bij Adam is dat begonnen. En de mensen kiezen voor, voor de zonde. Sommigen kiezen voor de drugs en voor de alcohol. Het loopt altijd verkeerd af. Ja. Ze kiezen dan ook voor de Antichrist. Ook dat loopt verkeerd af. Op, op een gruwelijk totaal. Maar waarom kiezen mensen voor de Antichrist? <laughs> ja, Jonge, waarom kiezen de mensen verkeerd? Ja. Ja, dat komt... Omdat hij er zo mooi uitziet of omdat hij... Ja, die antichrist kiezen ze voor, omdat hij de eerste tijd zal die machtig mooie dingen doen. Kijk, die antichrist, een soort type van de antichrist, was Hitler. Ja. En Hitler die heeft het in het begin van zijn werk zo verschrikkelijk goed gedaan, dat zelfs evangelisch-christelijke leiders, die stonden achter hem. En heel Duitsland stond achter hem. Ja. Hij heeft Duitsland na de Wereldoorlog één nieuwe eer gegeven. Hij heeft er ook economie op poten gebracht. Hij heeft Duitsland tot een machtige staat gemaakt. Dus iedereen zei: kijk eens wat de Hitler presteert. Ja, is... ja, hij mag wel gekke dingen zeggen, maar dat zal allemaal best meevallen. En, en, en, en zo zijn ze er allemaal in getrapt. En zo zal de Antichrist zal ook vrede brengen tussen Israël en de Arabieren en de Palestijnen. Hij zal een stuk voortstoot brengen. Hij zal de economische crisis oplossen. En iedereen zal erin trappen. En ik lees ook wel eens dat hij tekenen en wonderen gaat doen. Hij, dat staat in Openbaring 13: mm -hmm. dat hij tekenen en wonderen gaat doen. Ja. Iedereen trapt daarin, behalve bijbelgetrouwe christenen. Want die weten dat. Die, maar die weten dat niet alleen, maar die hebben één grote belijdenis: Jezus is Heer. Ja. En, en daar zijn ze niet van af te stappen. Nee. Dat is, dat, dat ja. is de verkondiging. Maar hij, hij komt als een Engel des Lichts. Dus ja, het, natuurlijk. Maar daar trapt men dan in. En ja. orthodoxe Joden, die zullen daar ook niet in trappen. Want die zeggen de Torah. En die zullen zeggen het Shema. Uh, het van, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Ja. En die zullen dan ook, dat blijkt ook uit de openbaring, dat die twee groepen vervolgd zullen worden. Maar goed, dan komen daar de oordelen. En dan gaat... De Heer Jezus komen en die geeft het duizendjarig vrede rijk. Ja. Wat is het nut daarvan? Ja, ja, Om de mensen te laten proeven hoe goed het is als de Heer Jezus koning is. Ja. De vrede die er zal zijn, de voorspoed die er zal zijn. Mensen, er zal geen zuigelingensterfte meer zijn. Een beetje paradijs op aarde. Een beetje paradijs op aarde. Maar aan het, hoe komt dat? Omdat de duivel dan in de gevangenis zit. Ja. Er zijn geen deel. zijn trawanten ook? Er zijn tramanten, die nee, de, zitten vast. En, de beesten en, en, en als er dan profeet. nog zonde is, dan komt dat uit het eigen zondige hart van de mensen. Ja, want dat zal er met, nog wel zijn? Wat, ja, let erop, want dan nou, nou ja. komt het nog meer die, voor die vraag van Marlix. Ja. Dan zie je aan het eind van het Duizendjarig Rijk: dan wordt die duivel losgelaten. Ja. Als Manix Kater dat zou lezen, zou hij zeggen, waarom is dat nou weer nodig? Ja, waarom, heb... laat je, waarom laat je dat beest dan niet in, die hol, in dat hol zitten? Dat klopt. Niet? Dat is ja. een duidelijke zaak. Want wanneer die duizend jaar volleindigd zijn, ik lees openbaring 20 vers 7. Uh -huh. Wanneer die duizend jaar volleindigd zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Ja. Ja, wat is dat, ja, dat dan voor nodig? Ja, ja, dat zullen de meeste mensen zeggen. Van, ja, is het dan nooit afgelopen? Wat gaat die Satan dan doen? Ja. Hij zal de volken aan de vier hoeken der aarde verleiden. Wat gaat de Heer de God doen? Want in het duizendjarig rijk moeten de mensen wel gehoorzamen. Want die Messias die zal heersen met een krachtige hand. Ja. De wet van de Heer zal uit Jeruzalem uitgaan en dan moeten ze aan gehoorzamen. En dat wil de Heer, die wil niet dat we Hem gehoorzamen uit plicht, of dat het niet anders kan. Maar wij moeten de Heer onze God liefhebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel onze ziel en al onze krachten. Amen. Dus dat wil de Heer God dan eens even toetsen. Ja. Kijken of die mensen Hem echt willen dienen. Dus daarom moet nadat ze geproefd hebben hoe goed het duizend jaar rijk is, krijgen de mensheid nog één keer een test. En dan wordt die duivel losgelaten. Zoals Adam en Eva die test kregen in het paradijs. Wat gebeurt er dan? De geschiedenis herhaalt zich dus. De geschiedenis herhaalt zich altijd. Ja. Elke dag in ons leven ja. ook. Nee, hij zal de aarde verleiden, Gog en Magog. Waarom worden die erbij gehaald? Die, die... vraag heb ik ook aan, uh, aan uh, Henk Schouter gesteld. Waarom wordt die erbij gehaald? Ja. Omdat Gog en Magog al eerder een aanval op Israël heeft gedaan. Om te kijken of die er een, een keertje ah. wat van geleerd hebben. Uh, Henk Schouter zei van nou, dit is meer een beeld van, uh, van wat we... Uh, uh, als tegenstanders wordt bedoeld. Maar denk nee, je dat het gewoon geen is? Ik pak dat allemaal weer letterlijk op. Ja, ik, ja. Uh, jij, jij zegt van, dit is ja, gewoon. Ik ben nog meer zoeklichtman dan Henk Schouten ja. waarschijnlijk. <laughs> ja. ja. En, en, en wat gaat die dan doen om hen tot de oorlog te verzamelen? Mm -hmm. En wat gaan ze dan doen over de hele aarde, vers 9... en omsingelen de, de de legerplaats der heiligen en de geliefde stad? Ja. Weer is antisemitisme... Haat tegen het Joodse volk is weer de aanleiding. Ja. Is, dat gaat de hele geschiedenis door, omdat dat Joodse volk bij God hoort, Gods uitverkoren volk is. Ja. Maar dan gaat de Heere God er korte metten mee maken, dan is het finished, komt vuur uit de hemel, enzovoort, enzovoort. En dan komt ineens het laatste oordeel. Dus wanneer, waarom is dat duizendjarig rijk? Om de mensen te laten proeven hoe goed het is en hoe welvarend en zegenrijk het is... ...om de Heer God te dienen volgens zijn geboden. Ja, want en de, in de mensheid duizend... die blijft het verrekken, sorry dat ik het zeg. Nog even voor de, voor de duidelijkheid, wie bevolkt het duizendjarig rijk? Wat voor mensen zijn dat? De volken. Het? De volkeren. Zoals, de volkeren. En, en, en, en natuurlijk ook Israël en de, de gemeenten die met de Heer Jezus teruggekomen is... Niet, ...die zullen dus uh, koningen en priesters zijn. Ja. Gij zegt bij een volk van koningen en priesters, zegt ja. God tegen Israël. En zegt hij ook tegen de gemeenten via de apostel Petrus... Ja. Nou, uh, meneer Tenkaten. Hopelijk is uh, hiermee uw vraag beantwoord wat het nut van het duizendjarige rijk is. Heel nuttig. Heel nuttig, een hele testfase. Goed, we gaan naar een volgend mailtje. Een prachtig plaatje van de, de muur in Israël. Ja, ja. Ga je gang. Ja, ja. Uh, een belangrijk punt in verband met Israël, uh, zegt uh, Bastiaan van Duin. Uh, in Matthäus 24 wordt gesproken over een grote verdrukking, als iets wat nog nooit geweest is. Maar in de Wereldoorlog 2 zijn al zoveel Joodse mensen vermoord. Hoe kan dat dan? Is er is toch ook de Knecht des Heren en moet dat dan weer gebeuren? Ja. Dat vind ik wel een hele... Ja, we hebben het natuurlijk wel eens eerder behandeld. Hè, van, uh, er worden allerlei uh, pogingen gedaan om de Joden naar Israël te brengen. En dan komen ze op een gegeven moment, zijn ze daar en dan komen ze opnieuw in een grote verdrukking. Ja, ja, ja, ja, ja. Over Jezaja 6, mm -hmm. dat hoofdstuk zullen we een, hebben we gepland... Ja, om een begrepen. volgende uitzending daar diepgaand op in te gaan. Ja, um, ja. let erop dat die grote verdrukking... niet alleen over Israël komt, maar over de hele wereld. Ja. Dat is het hele punt. Ja, precies. Het tweede punt is dat we goed moeten beseffen... dat er een aantal teksten zijn die... Uh, Bescherming voor zeggen over Israël. Mm -hmm. Net als in de Egyptische tijd, de plagen over Egypte werd tijdens die laatste verschrikkelijke plagen werd Israël beschermd in het land gozen. Ja. Daar kwamen niet over hen. Verder staat er natuurlijk ook dat als die grote verdrukking is, en daar staat er in, uh, uh, in Matthäus 24 mm -hmm. en in Lucas: laten wie dan in de stad zijn, wegvluchten. Ja. Dus er is een vluchtplaats voor Israël. Dat lezen we ook in openbaring 12. Daar wordt de vrouw, die Israël staat, als dan die duivel naar beneden komt om die grote verdrukking op aarde te brengen, dan krijgt die vrouw een schuilplaats in de woestijn. Is dat Petra? Ach, uh, nee, dat is niet Petra, dat is een fout van mij, dat is Pella. Oké, okay, Pella? Pella was het, ja. Ja, ja dat is uh, dat de voor, een van de vorige uitzendingen, ja. denk ik dat ik het fout gezegd okay, heb. Ja. Petra is weer een andere plaats, dat is okay. ook een hele belangrijke toeristische plaats, Pella ja. minder. Ja. Ze zijn toen naar Pella gevlucht. Okay. Um, maar goed, uh, er is een, een, een tijd, er is een uitkomst voor Israël. Ook die tijd van die grote verdrukking, moeten we goed zien, zegt de Jezus zelf, die kunnen we verkorten. Afhankelijk van de gebeden van de mensen. En men spreekt dan vaak over Zacharia 13, vers 8. Ik heb het nog even opgezocht hier, Zacharia 13, vers 8. Daar staat ook, in het hele land, luid het woord des heren... zullen twee derde uitgeroeid worden, met de geest geven. Dat is nogal wat, hè? Twee derde. Ja, mensen zeggen dat. Maar bijvoorbeeld, goede kennis van me, Jan-Willem van der Hoeven... Mm -hmm. die zegt, wat een onzin om dan weer de vloek af te roepen over Israël. En dat is eigenlijk wat uh, Bastiaan hier ook bedoelt, natuurlijk. Ja, hè. Ja. Hij zegt, dat is allang gebeurd. Mm -hmm. Want in het jaar 70... En 535, toen de Romeinen Jeruzalem veroverden, en, en, en 135 nog een keer, zijn ook zeker twee derde van de joden in het land zijn uitgemoord. Ja. Dus kijk, het is alles... Maar is dat in de Tweede Wereldoorlog ook niet gebeurd? In de Tweede Wat? Wereldoorlog is twee derde van de Europese joden inderdaad uitgemoord. Ja. Dus niet, niet twee derde over de hele Joodse bevolking? Dat, die uh, demografie, die, het, die, die, die ken ik die niet. Die heb je niet uitgezocht. Dat, dat heb ik nee. nog niet uitgezocht. Maar wel ja. twee derde van de Europese Joden okay. hebben de Duitsers te pakken. Maar wel weer twee derde dus. Wel weer twee derde. Dus, laat ik zeggen, God heeft ook veel van de profetie nog in eigen hand gehouden. Mm -hmm. En afhankelijk laten zijn, min of meer menselijkerwijs gesproken, van onze gebeden. Ja. Wij moeten goed beseffen, wij zijn medewerkers van de Heer en medespelers met God. Bidden wij voor de bescherming van de Israël, bidden wij Heer, u bent een schild, u bent dan een schild van, uh, voor Israël tegen die 40.000 raketten van ja. de Hezbollah mm -hmm. of tegen de haat van de, van de Hamas. Uh, gisteren is het weer gebeurd dat uh, nu wat opnemers zijn, zijn ja. er weer vier mensen ja. zijn er, bij Hebron zijn ja. er weer vermoord door een voorbijrijdende auto van. De ja, macht. dat heeft ook weer te maken met, uh, met het feit dat er uh, weer vredesbesprekingen moeten komen enzovoort. Ja, ja. En de hele wereld roept weer vrede, vrede, geen gevaar. Inmiddels wordt Israël weer verraden. Altijd weer verraden. Ja. Ja. In de Tweede Wereldoorlog werden de Joden verraden, nu wordt het land Israël verraden. Wat, wat heeft die twee derde van functie? Waar, waar komt dat vandaan? Omdat het zich wel herhaalt, lijkt het? Geen idee. Weet je niet. Geen idee. Ik, ik, ik denk veel over de Holocaust. En de mm. de Shoah noemen ja. de Joden het zelf. En misschien kunnen we daar een volgende uitzending nog ja. iets over zeggen. Okay. Want het is een van de grootste en vreselijkste raadsels uit de wereldgeschiedenis ja. uit de geschiedenis van Israël. Ja, zelf. want dat zullen, zullen vragen zijn die de kijkers ook heel veel hebben. Waarom toch altijd weer dat volk? Ja, ja, ja. ja. Ja, dat komt omdat de wereld, de machten van de wereld, ook de geestelijke machten, mm -hmm. reageren hun haat tegen de God van hemel en aarde, die de God van Israël is, ja. af op zijn volk. Ja. Net als uh, ik was leraar, ja, dat verhaal weg, ken je he, nog ik weg, ik wel, dat ik, moet ik nog een keer vertellen. Ja, even ik benoemde zoiets. altijd, en dat deden we dan ja. altijd, Dat weet iedereen ja. nog, een, een een knechtje van de meester, ja. een uh, klasseleerling heette dat vroeger, ja. of een klassevertegenwoordiger. Ja. En als ze dan de heklammen hadden, vroeger dorsten ze niks te doen tegen de meester, want toen waren wij nog de baas. Ja. Maar uh, dan reageerden ze hun haat tegen de meester af op het knechtje van de meester. Precies. En dat ramden ze in elkaar achter de kastanjebomen op het schoolplein. En zo is het nog. En zo gaat het nu nog. En ja. daarom worden bijbelgetrouwe christenen vervolgd. Daarom is er in de islam, in de radicale islam, zo'n ongelofelijke haat tegen christenen en tegen joden. Mm -hmm. Omdat wij bij God horen, bij de eeuwige, bij de schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, de God van Isaac, de God ja, van Jacob. Ja, we, we roepen dat wel altijd, maar wat mij wel opvalt als je zeg maar, in persoonlijk contact met, met, met moslims bent, dat die haat niet zoveel naar boven komt. Niet zoveel? Nee. Uh, ik heb... Ja, in, in, in is Europa is dat uh, wel gekalmeerd. Misschien, misschien omdat de, de, de moslims die hier in Nederland wonen, uh, zeg maar wat meer gecultiveerd zijn, wat meer vrij zijn of. Uh... Of zo verstandig zijn om hun haat te verbergen. Ja, ja. Uh, een kennis van een evangelist mm -hmm. die had met de moslim een goed gesprek over de Heer Jezus, uh, Isa is dat. Mm -hmm. En op een gegeven moment kapte dat gesprek af, was afgelopen. Ja. En de man sloeg helemaal dicht. En later uh, realiseerde die, die vriend van me dat hij het woord Israël had genoemd. Okay. En, en, en, en daar ging het. Ja. En dat, dat, dat, dat, dat zie je bij bijna de hele islam. Nou, ik bedoel eigenlijk van, je kunt niet, zeg maar niet generaliseren. Nou, mag dat mag je zeker niet. Dat uh, doet uh, Wilders natuurlijk ook. Uh, als hij uh, uh, dingen uitspraken doet over moslims, dan, dan is het... je oppassen. Ja. Ja. Want er zit in Italië, daar is een, een imam, die is een groot vriend van Israël. En er zijn ook moslims, leest de zoon van Hamas, ja. dat bekende boek. Niet? Die jongen die is ook, toen hij nog moslim was, een groot vri een vriend van Israël geworden, is zelfs een ja. topagent van de Shin geworden. Ja, maar dat is dan ook wel vaak uh, dat de Heer zeg maar, zelf ingrijpt in hun leven. Ja, ja, ja maar dat, dat is bij iedereen ja. zo. Nee, dat is ook zo. Nou ja, en Goed. dan over Jezaja 6 ja, Isaiah Daar gaan we het nog verder over hebben. Daar zullen we het later ja. verder nog even over hebben. Ja, daar komen we in een later aflevering ja, op terug. Ja, dat komt later nog. De tijd schiet er weer op in deze, deze aflevering. Ik heb nog een mailtje hier van Sylvia Huibrechts. En zij uh, haalt de boekenserie De Laatste Bij zijn aan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem de serie nooit gelezen heb. Jij wel? Ik heb de eerste twee boeken gelezen, okay. want er zijn er geloof ik zes of zeven ja. of acht... En ik uh, ben er even mee opgehouden. Oké, okay, want? Uh, ja, ik vond er persoonlijk niet zoveel aan. Maar ja, okay. het is voor mensen die een stuk spanning en romantiek. Uh, dat uh, een, een Bijbels scenario door, door, doorheen speelt. vinden dat natuurlijk verschrikkelijk leuk. Is dat de Bijbel getrouw? Uh, nou ja, ik, ik ben het er uh, in sommige opzichten niet mee eens. Mm -hmm. En er is zo ontzettend veel uh, discussie over bepaalde punten. Niet? Uh, er zit romantiek in, er zit spanning in, is mooi. Maar het gaat uit van een bepaald scenario ja. van Hollintzy en dergelijke over de, de eindtijd. En daar zijn verschillen van mening over. Mm -hmm. niet? Wanneer komt nou de Gog en Magog uh, aanval, ja. hè, waar we net over gehad ja. hebben... Uh, wie is nou het witte paard uit de openbaring? Ja. Sommigen bij Christenen voor Israël denken dat dat de verkondiging van het evangelie is. De hoministen denken dat. Maar met zoeklicht denken we dat het de antichrist is. Dat zal Henk Schouten wel naar voren gebracht hebben. Uh, dat klopt. En wie is de antichrist? Er wordt ook ja. ontzettend veel over. Is ja, is daar het? hadden we het net al over. Hè? Dat, ja, uh, is, is het een, een, een <coughs> kalief? Is het Obama? Is het de paus? Weet ja. ik veel. Ja. En ook over de opname van de gemeente. Is het voor halverwege aan het eind? Of is er helemaal geen opname in de gemeente? En daar moet je voorzichtig mee zijn. Want anders ga je zo'n scenario in zo'n boek ga je als de, de Bijbelse eindtijdleer zien. Ja, ja. Ik heb wel wat andere... Nou zijn er zijn daar natuurlijk diverse visies over, over de eindtijdleer. Ja. We, hebben, we hebben dat al een paar keer geschilderd in deze series. Um, je kunt het natuurlijk interpreteren zoals jij denkt dat het goed is. Ja tuurlijk. ja, tuurlijk. Maar dan moet je voorzichtig zijn. Kijk, er is een Messiaanse jood, die heet Johan Rosenberg. Die heeft ook verschrikkelijk spannende eindtijdstrillers geschreven. Ja. Uh, die staan iets dichter bij uh, het model wat ik dan aanhoud. Okay, maar goed, ja. dat is dat ook maar relatief. Daar moet ja. je mee oppassen. Ja. Maar, maar duidelijk... je moet wel weten wat er staat. Ja. Snap je? En, en je moet wel weten de kenmerken van de ja, want er, wel is wel, er is wel een heel duidelijk scenario in de ja. Bijbel gaande. Ja, dat is duidelijk, ja. ja. ja. Maar da, daar zijn, God heeft daar nog bepaalde ruimte in gelaten. Ja. Ruimte voor zijn handelen. Mm -hmm. En ook ruimte voor onze gebeden. Ja. Snap je? Precies. En dat moeten we mee oppassen, want wij zijn medespelers. We zijn geen toeschouwers alleen. Dus uh, als mensen de laatste bezuinig willen lezen, is dat prima. Maar lees ook je Bijbel daarnaast. De Bijbel En daarnaast... vergelijk het. Ja, ja tuurlijk. Ja. Volgens mij hebben we een, uh, bijna een laatste... Nee, we hebben nog twee mailtjes, maar de tijd gaat hard. Dus we gaan even kijken of we het mailtje van Jos Rijmakers kunnen behandelen. Hij zegt, ik ben van katholieke huizen... En uh, wordt gesproken over een mariale tijdperk, tijd van genade van God via Maria, de moeder gods. Ja, ik zou zeggen van, uh, ik wist niet dat God een moeder had. Nou ja, dat is, daar heb ik ook grote bezwaren tegen. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja. Maria was de moeder van de mens in Jezus. Ja. En op waarde was zij volledig mens. Ja. En hij werd gedreven, geleid door de heilige geest. Ja. En, en, en later, toen hij naar de hemel ging, heeft hij zijn rechtmatige plaats uh, aan de rechterhand van de heren weer ingenomen. Dat is het daardoor ja. de zaak. Nou, Jos het verwijst dan naar de mystieke verschijningen van boodschappen van Maria. Uh, denk ook aan Fatima, zegt hij dan, en Lourdes. Ja, weet je, ik, ik, ik, ik, ik ben daar zo, ik, zo huiverig over. Uh, Weet je, het is allemaal zo, zo, zo, zo moeilijk, bij, ook bij de, bij de katholieken, maar ook bij onszelf. Het is vaak zo tweeslachtig. Ja. Er is zoveel vreemde dingen in de katholieke kerk, maar er is zo ontzettend veel diep vrome heiligheid. Ja. Er is vanuit het vaticaan zo ontzettend veel vijandigheid tegenover Israël. Maar ik heb rooms-katholieke vrienden die voor, voor 100% achter Israël staan... Ja. En dan zeg ik tegen ze van, uh, joh, hoe kun je dan nog blijven, zeg ik dan tegen hem. Maar hij zegt dan, ik blijf trouw aan de moederkerk, maar ik ga niet mee met haar dwalingen. Nou ja, dat lijkt me dan vrij moeilijk, maar hij, hij houdt dat gewoon vol. En ja. hij blijft propaganda maken ja. voor zijn standpunt voor Israël, voor bijbelse standpunten. Ja. En hij staat... Niet negatief, maar toch wel kritisch tegenover al deze verschijningen. Want we moeten oppassen, de duivel verschijnt altijd als een engel des lichts. Ja. Vriendelijk en heilig en vroom. Ja. Maar je moet daar zo mee oppassen. Je hebt ook die, die leidgeesten, die occulte leidgeesten, verschijnen als een engel des lichts. En die hebben je dan in de greep en het is volstrekt. Zeer moeilijk om daarvan los te komen. Maar kun je niet in het algemeen zeggen, want er wordt over Fatima, over Lourdes gesproken enzovoorts, uh, dat uh, het hier ook vaak om verheerlijking van mensen gaat? Uh, Overleden mensen? Uh, ook dat, met, uh, met die heiligen. Uh -huh. Ook dat. Maar aan de andere kant, ieder die... ...oprecht de naam van de Heer aanroept, mm -hmm. zegt de Bijbel, zal behouden worden. Dat ja. geldt in de eindtijd natuurlijk ja. ook. Mm -hmm. Maar ook dat geldt ook voor bevrijding en voor genezing. En als, op een gegeven moment kan ik me best voorstellen... ...als daar bij, bij dus iemand oprecht naar de Heer Jezus roept... Ja. ...dat de Heer ingrijpt en dat hij geneest. Dat ja. kan best gebeuren. Dat ja. is helemaal niet onmogelijk. Precies. Want uh, voor de Heer is niet zo onmogelijk... Maar, maar van... ik, ik sta daar uh, tamelijk kritisch tegenover. Tijd van genade van God via Maria. Is dat mogelijk? Nee. Het gaat alleen maar, alles gaat via de Jezus. Jezus. Ja. Jezus alleen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat, dat is dus, je zou dus eigenlijk zeggen, dat is een dwaling van de rooms katholieke Kerk zelf. Van het instituut de rooms katholieke Kerk. Ja. Van het Vaticaan uitgaande. Ja. En waar allerlei verschijningen komen die dan... Uh, getoetst worden op een of andere manier. Want Maria heeft natuurlijk een bijzondere plaats. Ja, natuurlijk ja, als moeder van de heer als de Jezus. Als moeder van de heer Jezus heeft ze een bijzondere plaats, maar ze kan nooit verlossing brengen. Nee, alleen de heer die is verlost. Alleen de heer Jezus is verlost. Ja, zij is niet aan het kruis gestorven. De heer Jezus is aan het kruis gestorven. Ja, en zij is nog niet opgestaan uit de doden. Nee, dus dat is eigenlijk voor ons, zeg maar, bepalend omdat wij geloven dat de Bijbelse leid, Leidraad daarin stellig is. Ja, tuurlijk. Ja. Maar het blijft, in welke omstandigheden en hoe dan ook, ieder die de naam van de Heer aanroept, die zal behouden worden. Ja. Ja. En dat ja. heb ik ook... ook ik, ik heb het is dus beter om de naam van de Heer Jezus aan te roepen dan de naam van Maria. Ja, en ja. Ik, ik heb dat ook een keertje. Een, een, een collega van me, een leraar, die had de laatste les altijd op het eindexamen En toen zegt hij, jongens, ik heb nog één dag opening voor jullie. en uh, Jullie gaan naar de wereld in, je krijgt een goede toekomst. Ja. En ik geef je nog één ding mee. Vergeet alles wat ik geleerd heb. Denk erom na het examen. Vergeet alles wat ik geleerd heb. Ja, precies. Maar onthoud één ding. Al die de naam des de Heer aanroept zal behouden worden. Amen. En komt voor ieder mens komt de tijd van het aanroepen. Als de grote verdrukking komt, of als er nood in je leven komt, of als er uh, het moment van sterven komt. Al die de naam van de Heer aanroept, die zal behouden worden. Jan, daar moeten we het bij laten. De laatste vraag die we nog hadden, die zullen we in de volgende aflevering mee beginnen. Um, de tijd zit erop. Dat is snel. Van deze eerste aflevering van deze nieuwe serie. Goh. Ik wil jou heel hartelijk danken voor je komst naar de studio. En nu thuis. Uh, Jan eindigde net al uh, door te zeggen van... Als u de naam van de heer Jezus aanroept, zult u behouden worden. En in wat voor situatie u ook komt. Uh, het kan nog zo moeilijk zijn... Uh, maar de Heer Jezus is de enige die verlossing kan brengen en die u het eeuwige leven heeft beloofd. Als u gelooft dat de Heer Jezus voor uw zonde is gestorven, als u gelooft dat Hij is uh, opgestaan en nu troont in de hemel, dan zal dat ook uw deel zijn. Ik wil u danken voor het kijken van deze eerste aflevering in deze nieuwe serie en we gaan u graag tegemoet zien in de volgende aflevering.